Rechtvaardigheid wil ook zeggen dat je consequent moet zijn. Wat ik voor Mauro doe, moet ik ook doen voor anderen, zei Leers na een gesprek met de Kamer. Italiaanse media melden dat in Italië de pensioenleeftijd verhoogd wordt van 65 naar 67 in 2025. Tot nu toe lag coalitiepartner Lega Nord dwars. In ruil voor de toestemming van Lega Nord stapt premier Berlusconi rond de jaarwisseling op en zijn er in maart vervroegde verkiezingen.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 De eerste Dreamliner is in gebruik genomen door de Japanse maatschappij All Nippon Airways. Het weer plaatselijk nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Vanmiddag wolkenvelden en zon in het noordwesten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt vandaag ongeveer 14 graden. Morgen veel bewolking, maar soms ook zon. En dit is de ANBB Verkeersinformatie met files op de A50 Arnhem richting Os. Daar staat door een ongeluk tussen de knooppunten Valburg en Ewijk 3 kilometer. Door werkzaamheden file rijden op de A58 Vilburg naar Breda. Daar staat tussen de knooppunten sint allerbos en Galder 3 kilometer. En door werkzaamheden in Duitsland staat ook vast op de A76 geleend richting Duitsland. Daar staat voor de grensovergang 3 gang drie kilometer. De kilometer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 De Gids.fm met Felix Meurders. Zomaar voor het geval het vanavond verkeerd afloopt. 1 euro is zo'n 340 Griekse drachmes waard. En in 1 drachme zitten weer 100 letma's. Goedemorgen. U kent het misschien van de wijk Kattenbroek in Amersfoort... of van de stad van de zon in Heer Hugo Waard. Maar tegenwoordig zet de architect en stedenbouwkundige Ashok Balotra... zich vooral in om de tweedeling tussen arm en rijk tegen te gaan. Hij doet dat in India en is zo hier. En vandaag ook voedsel uit de printer. Hoe werkt dat? Waarom tikken prijsverhogingen altijd meer aan dan prijsverlagingen? En als saxofonist Benjamin Herman meets de 81-jarige tenorsaxofonist Sonny Rollins in dit programma. En wilt u daarvan getuige zijn? Surf naar degids.fm uitkeringsgerechten in Den Haag moeten aan de bak. Wie straks bij de gemeente aanklopt voor een uitkering, moet er ook iets voor terug doen. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of onderwijs volgen om snel een baan te vinden. En wie niet meewerkt, die krijgt een lagere uitkering of helemaal niets meer. Ik praat erover met Henk Kool, wethouder Sociale Zaken in Den Haag en bedenker van dit plan. Goedemorgen, meneer Kool. Goedemorgen. Waarom is Den Haag zo streng? Je kan ook zeggen dat je mensen probeert beter te helpen en beter een kans te geven om gewoon mee te participeren in de samenleving. En Waarom heeft u dat niet eerder gedaan dan, meneer Kool? Dat doe je natuurlijk het beste. Door werk. Dus het is ja streng. Ik, ik probeer mensen beter te helpen, zo zou je het ook kunnen zeggen. U had het eerder Pardon. moeten doen eigenlijk, meneer Kool. Pardon? Dit had u eerder moeten voorstellen dan? Ja, maar dat is met briljante ideeën vaak uh, zo. Dat, wel, dat, dat denkt iedereen uh, uh, dat het al lang zo had moeten zijn. Uh, maar ja, je moet wel op een gegeven moment een keer gaan doen. Uh, wat, we, we deden natuurlijk al hier uh, zoveel mogelijk om mensen zo snel mogelijk aan het werk te helpen. Nieuw is nu dat we eigenlijk naar iedereen zeggen van, moet luisteren, uh, u komt bij ons voor hulp uh, terecht, want uh, we hebben een, een samenleving waarin we ook een sociaal vangnet hebben. Maar we vragen daar iets voor terug. Wat dan ook. En dat kan per individu verschillend zijn. Nou, in sommige gevallen, als mensen uh, niet kunnen werken... en er zijn allerlei redenen voor waarom dat niet kan... Uh, dan kan je wel nog iets anders. Bijvoorbeeld een kopje koffie drinken bij de buurvrouw... die eenzaam anders vereenzaamt. Hoeveel uh, uitkeringsrechten uh, er zijn er in Den Haag, meneer Hoeveel van die mensen heeft u in het bestand zitten? Dus ja, ik ga lekker door, maar hij ook. Hallo meneer Ja. De verbinding is eenzijdig, geloof ik. Hoeveel uitkeringsrechten er zijn er in Den Haag? Er zijn 19.000 uh, uh, mensen die in de uitkering zitten... Uh, en daarnaast, uh, want daar kijken we ook uh, naar, hebben we ongeveer 2500 mensen uh, die een WSW-uitkering hebben. Die, dus die bij ons in de sociale werkplaats uh, uh, werken. Uh, wat we nu gaan doen is ook die sociale werkplaatsen ombouwen. Zodat ook uh, op die sociale werkplaatsen mensen die een uitkering hebben een plekje kunnen vinden. En hun vermogen uh, kunnen bijdragen uh, uh, aan werk... De sociale werkplaatsen worden gekort overal, maar u breidt ze uit. Nou, kijk, gekort, de, de, uh, dit kabinet die heeft gezegd van... Uh, we vinden dat uh, de, de cao's op de sociale werkplaats nogal wat ruim bemeten zijn. Uh, dat moeten jullie maar gaan veranderen, gemeenten. Dus we betalen jullie niet meer dan uh, het minimumloon. Terwijl nu de lonen dan ongeveer 130 uh, zijn. Dus dat, dat, die, die, die 30 wordt afgewenteld op de gemeente. Uh, dus uh, ik heb toen gezegd van, nou, dat, dat, dat is onrechtvaardig. Daardoor is overigens ook het bestuursakkoord niet getekend... Om deze reden. Maar ja, dan kan je wel bij de pakken neer gaan zitten en, en, en moeilijk gaan zitten doen. Ik heb gezegd: Nou ja, dan gaan we kijken hoe we die, hoe we die financiële gaten kunnen gaan dichten. En, en kunnen kijken of we het beter kunnen organiseren, zodat het ook allemaal financieel haalbaar blijft. En die 19.000 uitkeringsgerichten, die kunt u die allemaal kwijt? Uh, nou ja niet allemaal in... Uh, je hebt eigenlijk drie categorieën uh, uh, mensen. Je hebt mensen die inderdaad een probleem hebben en terecht een beroep doen op uh, de uitkering. En daarvan zeg je van, nou ja, uh, men, men kan niet werken, oké, okay. uh, u krijgt een uitkering, maar wat kunt u dan nog wel? En die komen in aanmerking voor vrijwilligerswerk of dat kopje thee bij de buurvrouw, wat ik net zei. Mm -hmm. Een tweede groep mensen is, is, is een groep mensen die eigenlijk een korte afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Daarvan zeggen we, we gaan proberen uh, uh, u zo snel Mogelijk weer op een baan te helpen. Niet in het algemeen opleiden voor werk. Nee, uh, uh, helpen om zo snel mogelijk een baan te vinden met een korte interventie. En de derde groep mensen: dat is een groep mensen. Uh, die door allerlei omstandigheden uh, niet een plekje op de reguliere arbeidsmarkt kunnen vinden. Daarvan zeg ik, van, ja, die kunnen we uh, bij onze sociale werkplaatsen inschakelen. Want die kunnen dan naar vermogen, stel dat iemand een arbeidsproductiviteit heeft van 40-50 procent... Uh, dat vermogen inzetten om toch iets te doen voor de samenleving... en op die manier een bijdrage te leveren uh, aan de wederkerigheid die ik vind uh, dat ik aan mensen mag vragen. Klinkt eigenlijk als een normaal beleid... Behalve dan dat korte op de uitkering. Dat komt er één keer bovenop. Nou ja, kijk, mensen komen naar de gemeente toe omdat ze uh, geholpen willen worden. Nou, dat is prima. Uh, dat hebben we ook uh, gelukkig met elkaar in de samenleving zo geregeld. Maar dan vind ik dat ik ook aan mensen iets terug mag vragen. Uh, dat moet je niet overvragen. Uh, je moet gewoon vragen naar vermogen. Naar vermogen aan mensen vragen iets bij te dragen. En geldt dat iets terugdoen ook voor jonge moeders met kinderen? Uh, ik vind, nou ja, dat, dat de, de, de, de, de, er is inderdaad een wetgeving die zegt dat moeders met kinderen t, de, de, tot de leeftijd van vijf jaar uh, vrijgesteld worden van de arbeidsplicht. Ik ben daar tegen, want het effect daarvan is dat als je mensen vijf jaar uit het arbeidsproces haalt, uh, ze daarna veel moeilijker weer aan de werk uh, geholpen kunnen worden. Uh, dus ik vind ook dat voor die groep, je mag vragen, hè, dus moeders met kinderen... wat kunt u aan vermogen bijdragen als u een beroep doet op de samenleving... namelijk het verstrekken van een uitkering. En geldt dat ook, ook voor dat gehandicapten, heeft, meneer Kool? Ja. Geldt dat ook voor gehandicapten? Het is, de lijn is inderdaad niet altijd... Ik verstond uw vraag niet. Nee, uh, ik, ik, ik herhaal nogmaals mijn vraag. Gehandicapten, die moeten ook een vrijwillige bijdrage leveren op de een of andere manier? Of die moeten naar de sociale werkvoorziening? Ja, dat, maar dat is dus nu al het geval. Hè? Mensen die uh, een, uh, een, een handicap hebben, of dat nou uh, uh, lichamelijk is of uh, psychisch... Uh, die, die, die komen dan in de WSW terecht of uh, wat nu ook al gebeurt uh, in de regeling, voor jongeren. Uh, ook daar wordt nu al gevraagd om iets uh, uh, terug te leveren. Uh, en ik breid dat nu dus ook uit naar mensen die een uitkering hebben in gevolgen de WWB. Maar ook die wetgeving gaat veranderen. Die wetgeving gaat heten wet werken naar vermogen. Ja. En dat ga ik dan dus ook doen. En ik geloof dat met, met, met deze uh, aanpak uh, hier in Den Haag heel goed anticiperen op de nieuwe wetgeving... en ook proberen het zo te regelen dat iedereen een bijdrage kan leveren aan de samenleving... en op die manier ook mee kan doen aan de samenleving. Meneer Kool, hoe gaat u dit allemaal controleren? Hoe gaat u controleren dat iemand die echt niet meer terecht kan op de arbeidsmarkt... en ook eigenlijk uh, ja, voor de sociale werkplaats niet, niet helemaal geschikt is... dat die bij de buurvrouw een kopje koffie gaat zetten... en samen met die buurvrouw gaat opdrinken? Hoe gaat u controleren dat zo iemand aan haar of zijn verplichtingen voldoet... jegens de gemeente? natuurlijk niet in een eentje allemaal controleren, dus daarom doen we juist daar waar het gaat om uh, vrijwilligerswerk, uh, wat eigenlijk een beetje in de lijn ligt van uh, het welzijnswerk uh, via de clubhuizen en de wijkendienstencentra, uh, proberen we via die lijn, dus via mijn met mijn collega uh, van welzijn uh, in Den Haag, uh, de portefeuille welzijn, proberen we wijksgewijs. Uh, via de, de buurt- en clubhuizen, via het welzijnswerk, uh, mensen in te schakelen. Uh, en het dus ook op wijkniveau, uh, nou gewoon via de sociale controle en via uh, dat men ingeschakeld wordt, uh, via, via het club- en buurthuiswerk. Yeah. Uh, Meneer Kool? Ik ja. zie een ongelooflijk bureaucratisch gemeentelijk apparaat opgericht worden... dat geld en banen kost. En in ieder geval moet er ongelooflijk veel gecommuniceerd worden... tussen u aan de ene kant en de wijk- en buurthuizen... en de sociale dienst en noem maar op. Dit wordt een organisatie die hels is. Ik zie dat minder somber in uh, dan u. Uh, uh, kijk, voor, voor, uh, het doel en het streven is om zoveel mogelijk mensen uh, aan het uh, werk te helpen. Dat, dat is punt 1. Dus da da dan gaan mensen gewoon bij reguliere werkgevers aan de slag. Ja. Uh, dan heb je een groep die... Uh, uh, nee, nee, maar dat heeft u al uitgelegd. Dat zijn die drie, uh, die drie categorieën. Maar dat is een organisatie waarvan ik denk... ja, dat, dat lukt de gemeente Den Haag never, nooit niet. En dat, dat controleren, vergeet het maar toch heel graag aan en ik ik ben ook in overleg met mijn collega uh, welzijnwethouder. Uh, en die uh, ziet er best mogelijkheden in om via het kut en buurthuis en via het traditionele welzijnswerk, uh, maar ook via uh, de onderwijsinstellingen, om daar een heel eind te komen. En ik vind dat ik die uitdaging uit moet gaan, aan moet gaan. Ik ben niet zo bang voor die, uh, die bureaucratische romslomp. Uh, waar u voor vreest. Nee, ik geloof wel dat dat uit, uitvoerbaar is. Wij, dat elkaar, meneer gaat... Kool, wij spreken elkaar weer over een jaar. Is dat afgesproken? Nou, dolgraag. En dan, dan ik hebben we dit opgenomen uit... en dan laat ik dat even terugluisteren. Uitstekend. Dank u wel. Henk Kool, tvna wethouder Sociale Zaken in Den Haag. De Gets. Niet meer de pizzacourier bellen, maar gewoon zelf je pizza samenstellen... met je 3 d printer Uitprinten. Dat is volgens creatievelingen en techneuten de toekomst. Gisteren kwamen ze tijdens de Dutch Design Week bij elkaar... om te praten over digitale gastronomie. Jawel, het bestaat echt digitale gastronomie. En het ging daarbij vooral over de ongekende mogelijkheden... van de 3D-printer voor voeding. Verslaggever Jan Peeltje was erbij. Goedemorgen. Eerst even, wat kan zo'n 3D-printer allemaal? Ja, het is een apparaat dat de meest ingewikkelde vormen kan maken. Opbouwen uit hele dunne kleine laagjes, dus computergestuurd. Kan die printer dan van plastic bijvoorbeeld al uh, meubels maken... en allerlei andere objecten, brillen, het vrijheidsbeeld. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Als je straks op onze site kijkt, dan kun je ook zien hoe dat, hoe dat opgebouwd wordt, als het ware. Hier naast me staat al een vrijheidsbeeld dat gemaakt is door zo'n 3D-printer. Toevallig stond dat hier in de studio. Maar het ging dus uh, deze week over eten. Ja. Want als je dus eh, bijvoorbeeld geen plastic als grondstof in zo'n apparaat stopt... maar voedingsmiddelen zoals deeg, tomatenpuree, chocolade, groente, fruit, suiker... Nou, noem maar op, dan kan dat apparaat ook gerechten gaan opbouwen. En in simpele vorm blijkt dat ook al te gebeuren. Want eh, een van die sprekers vertelde tijdens die bijeenkomst... dat er in, in een fabriek al een miljoen pannenkoeken per dag geprint worden. Nou ja, helaas eh, wilde die meneer dat niet op de radio vertellen... maar toch, het, het, het, het gebeurt al. En ik heb... Eh, die allerlei beelden, beluisterd daar van de toekomstbeelden en ben toen met uh, Hanne Le van Fab Lab Eindhoven dat is een uh, plek waar ook die soort 3D printers verder ontwikkeld wordt gaan kijken naar die huidige printers die er allemaal stonden met de vraag waarom moeten die dingen uiteindelijk ook eten gaan maken ja, als we hier kijken dan zien we nog inderdaad allerlei plastic poppetjes uh, ja, gemaakt ja. worden door die machine maar ja uiteindelijk dus ook eten daaruit ook eten kan waarschijnlijk over een tijdje geprint worden ja maar waarom? Omdat, omdat er een heleboel ontwikkelingen bij elkaar aan het komen zijn. Nou, we hebben het voedselprobleem. We lopen daar tegen onze grenzen van de bio-industrie aan. Er komen nieuwe grondstoffen aan als soja, vismeel, zeewieren. Er is 3D-technologie heel erg in ontwikkeling. Nou, dat kun je hier om je heen zien. Allemaal, allemaal 3D-printertjes. En die nieuwe ingrediënten, ja, die zeg, kun je zo niet eten, dan moet er iets leuks ja, van gemaakt worden? dan moet je iets mee gaan doen. Dan moet je gaan mengen, moet je gaan nieuwe smaken ontwikkelen, nieuwe producten ontwikkelen. Dat gaat nou bij elkaar komen de eerste vijf tot tien jaar. En dat printen van voedsel hoort daarbij. En dan betekent het dat we iets in de keuken krijgen of dat het op hele grote schaal gaat? Het zou al, allebei waarschijnlijk kunnen. En, en in de keuken, naast de magnetron, iets 3D-achtigs. En, en op... Uh, op schaal van uh, ik, uh, je bestelt online een pizza, customized uh, naar jouw smaak en vorm en met al toeters en bellen erop. Ja, maar dat doe ik nu al, want dan komt er gewoon iemand aan de ja, deur. Die komt allemaal met dezelfde pizzas aan de deur. Als jij zegt van ik ben jarig en ik wil erop hebben staan, Piet is jarig, dan uh, bestel jij zo'n pizza en dan staat die morgen ook aan de deur. Ja, het is echt iets extra's, wat het toevoegt, ja, die 3 d persoonlijk element, ja. ja. En als je verder om je heen kijkt, ja, werkelijk alles zou mogelijk zijn. Complete lasagnes uit de 3 d printer pizza's, noem maar op. Allerlei rare nieuwe dingen die we ook nog helemaal niet kunnen bedenken... die uit zo'n 3 d printer zouden kunnen komen. Maar ja, willen mensen het ook echt? Geert, Christiaanse van Philips, jullie hebben dat onderzocht. Willen mensen het wel? Uh, nou, eigenlijk is het zo dat als we 3D-printen uit een apparaat laten zien van voedsel... dan krijgen we standaard de reactie dat mensen terug willen naar natuurlijk voedsel. Ja, de mogelijkheden die u ze heeft voorgelegd waren onbeperkt. Juist dingen die, ze, die nu nog helemaal niet mogelijk zijn ook, hè? Nee, maar ik denk niet dat we technische mogelijkheden moeten verwarren met wat mensen echt willen. Noem eens wat. Wat zou u kunnen maken met zo'n apparaat wat nu nog niet bestaat? Bijvoorbeeld uh, papaya met een yoghurtcrust, uh, Hartstikke leuk, maar uh, nogmaals, dan krijgen we toch iedere keer de discussie van ja, dit is eigenlijk toch niet wat we willen. We willen gewoon terug naar echt vers voedsel. We laten ze met opzet iets zien wat echt ver is van de, van de werkelijkheid op dit moment. Hè? Dus uh, het, uh, het printen van, van voedsel. Want ja, dat was een apparaatje wat u liet zien. Hè? Het was een soort gedachte-experiment. Het apparaatje bestaat nog niet echt. Maar een, waar je cartridges in stopt met allerlei componenten aan voeding, allerlei smaken. En dan komt daar iets uit. Dat, dat, ja. dat was het idee. Ja, dat noemen we een design probe. En dat is dus nep. Uh, maar we laten het wel zien, alsof het echt zou zijn. En dan... ja, maar als je het hier om je heen ziet, het zou in principe al kunnen. Natuurlijk. Nou, met voedsel is het nogal wat verder weg. Maar waar het ons nogmaals om gaat, is om te weten uh, te komen of dat mensen dit echt willen. Dus we willen de dialoog aangaan met mensen. En dat doen we dus door zo'n uh, mogelijk apparaat te laten zien. u dus gaat er niet mee door om zo'n apparaat voor in de keuken te bedenken, maar misschien iets anders. Want u bent van de healthcare, de gezondheidszorg, daar bent u wel van. Maar bijvoorbeeld een, een pillenapparaat, wat precies op het moment dat ik het nodig heb, een, een pil met die de juiste doseringen maakt, bijvoorbeeld. Dat, is dat iets waar u misschien naar kijkt? Ja, dat, dus dat zijn richtingen die we zeker wel verkennen. Uh, medicatie is een, is een heel groot issue. Krijgen mensen de juiste pillen en nemen ze die dan ook? En dat is iets waar je misschien met deze technologie naar zou kunnen kijken. Een pil in de vorm die je dan makkelijk ja. kunt innemen? Precies, maar dat zou dan voor ons in ieder geval betekenen dat we dat opnieuw een onderzoek zouden gaan starten. Puur om te kijken van uh, vinden mensen dit nuttig? En uh, zijn, zien ze dit in hun leven verschijnen. En uh, die, die discussie zouden we denk ik graag willen aangaan. Maar dat is dan voor een volgende keer. Ja, want nu ging het alleen maar over het eten. Nu ging het alleen Le over. Het... Lijkt het u wat, uitgeprint eten? Uh, nou, ik moet zeggen dat die, dat die taartjes die ik aan het eind zag uh, bij een andere presentatie, leek me wel heel erg leuk. Taarten met teksten en foto's, dat lijkt me leuk. Maar um, ja, dat staat toch echt ver af van, van vers eten. En uh, ja, nogmaals, ik denk, ik denk dat we daar gewoon uh, terug naartoe moeten in de nabije toekomst. Maar wat uh, blijkt, uh, ja, 1 miljoen uh, pannenkoeken per dag worden er al uh, geprint. Dus het is al eigenlijk uh, gemeen goed achter uh, een van de apparaatjes. Wist u dat, dat deze techniek ook al zover doorgevoerd is in de voeding? Uh, ja, deels wist ik dat. Niet helemaal zoals het, uh, de, uh, je noemt het pannenkoekenprinten. Ja. Ik uh, wist niet dat ze geprint worden, maar als je je voorstelt dat je een... Uh, ja, uh, in plaats van één schep uh, allemaal kleine kloddertjes in de pan gooien in één keer. Uh, ja, dan is dat inderdaad 3D printen, of het printen van de pannenkoek. En, en pizza's en al. En al, dat soort ja. technieken zijn dus mogelijk om op die manier voedsel op te bouwen. Jullie zijn er echt mee bezig. Zien ook echt de verdere toekomst voor wat betreft ja, dat eten dan? Ja, absoluut. Ik denk uh, dat je hele leuke uh, combinaties kunt maken. Uh, combinaties die nu, nu eigenlijk niet, niet bedacht zijn of niet, niet voor handen zijn... Uh, uh, ik weet ook dat er experimenten zijn vanuit de uh, Universiteit Wageningen... om te kijken, van als we nou met een 3D-printer langs de topkoks in Nederland gaan... Uh, wat voor mogelijkheden zie je hiermee? En we gaan daar gewoon bijvoorbeeld leverworst mee printen op, uh, op een bepaald bedje van uh, sla... en we gaan daar mooie vormen in maken die daarvoor niet te doen waren. En op die manier kan je natuurlijk een heel ander beeld creëren... en ook een hele andere smaakbeleving van eten. Ik denk dat we wel uh, over wat langere tijd naar de maatschappij gaan... Uh, waarin we misschien niet meer naar de winkel hoeven, omdat we alles uit zo'n apparaat kunnen trekken. Ja, oké, maar je hebt toch ingrediënten nodig? Uh, ja, maar ja, eten koken doe je nou eigenlijk ook. Je haalt je grondstoffen uit de supermarkt en uh, die gooi je achterin je apparaat bewijzen van. En er komt van alles uit. Uh, uh, dat doe je nou zelf door met een uh, met, met handbediende apparaten als een mes en een vork te, te bewerken en dat dan daarna in de pan te stoppen. Maar als je dat achterin de machine legt, uh, dan kun je daar uh, die machine dat kan dat voor jou doen in een volgorde neerleggen waarin jij dat wil en warm maken op die plekken waarin je dat wil. En waar zit dan de lol van het koken nog? Uh, verzinnen hoe je het zou, uh, warm zou willen hebben. Je kan bijvoorbeeld een, uh, een warm iets in een koud omhulsel neerleggen. Of uh, omgekeerd. En daarmee kan je misschien een hele andere smaaksensatie maken dan uh, wat we nu hebben. En dan ga ik online kijken naar topchefs wat die ooit bedacht hebben met dat apparaat. drukken met de knop en, en ik heb het in mijn eigen keuken. Ja, precies. Je download je recept eigenlijk. En in plaats van dat je dat zelf in die pan stopt, doet die machine dat voor jou. Maar misschien is het ook wel leuk om juist te gaan experimenteren met... van wat heeft die chefkok in zijn recept zitten en ik wil dat anders hebben. Ik denk dat we echt nog leuke, lekkere dingen gaan krijgen. Toekomstmuziek in de keuken van Sietwinia van Protospace in Utrecht. Dat is een plek voor uitvinders. En daar is ook al zo'n 3D-printer ontwikkeld. De Gids.fn Nieuwbouw hoeft niet per se saai te zijn, bedacht de Amersfoortse wethouder Fons Aschelbergs. Hij nam de Indiaanse architect Balotra in de arm, die een futuristisch plan ontwierp. De wijk Kattenbroek werd het resultaat. Dan realiseer je pas van hoe het mogelijk dat iemand zo ver vooruit kon kijken... Uh, in detail van al die ontmoetingspunten die uh, in die wijk uh, aanwezig zijn. De wijk Kattenbroek in Amersfoort. Ruim 20 jaar geleden werd die nog futuristisch genoemd, maar... Amersfoort is kinderspel vergeleken bij een nieuw te bouwen duurzame stad... in de buurt van New Delhi in India. Een stad voor anderhalf miljoen mensen. Want aan dat ontwerp werkt hij nu. Er zit in de studio van RTV Rijnmond... stedenbouwkundige Ashok Balotra van Kuiper Compagnons. Meneer Balotra, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent in de jaren zestig uw carrière in India begonnen. En nu ja. bent u er weer terug voor een mega opdracht. Herkent ja, ja. u uw geboorteland nog een beetje? Ja, jawel, aan de ene kant wel, maar ik heb toch uh, uh, al die 40, 45 jaar afstand kunnen nemen. En daarmee toch die vreemde ogen, die vind ik wel belangrijk zijn, om nieuwe dingen te bedenken, te ontdekken. Uh, uh, die heb ik weer gekregen, ook, uh, uh, moet ik zeggen, ten opzichte van India. Maar dus ik, ik het ga nu beeld met India? India Hoe, wat is u opgevallen in dat land? <coughs> Nou ja, aan de ene kant natuurlijk een furie van, uh, van, de, van de groei. Uh, 10%, 12%, 9%. De andere kant toch, die armoe, die neemt gewoon toe. Ik, uh, ik herinner die beelden uit het verleden. En ik zie dezelfde beelden niet zo uh, overal op straat. Maar dezelfde beelden terug. Die armen die worden armer. En natuurlijk het ontstaan van een nieuwe middenklas. Die, die zie je wel in beweging. Maar die middenklas die heeft wel een, ja, niet die humane... Gezicht die ik vroeger kende. Het is ontzettend gebaseerd op hebzucht, consumptie. Nou, al die uh, kritische uh, uh, kanttekeningen die kunnen we maken op, uh, op, uh, op overal in de wereld over de economie op dit moment. Maar die armen die worden armer en er wordt natuurlijk, uh, ja, de trickle-down effect als de economie groeit. Misschien komt iets toch. Uh, valt van de tafel af voor die armen. Maar dat is ontzettend uh, moeilijk voor die armen in India nog. Ja, u werkt nu aan het bouwen van een megastad... op drie uur rijden van New Delhi. Ja. Waarom wil de overheid een nieuwe miljoenenstad daar? Nou, dat is eigenlijk een beetje een broeg van, van, van Den Haag... Uh, uh, uh, via 3D uh, uh, voedselproductie, zeg maar. <laughs> uh, nou, dat is werkgelegenheid voor heel veel mensen. Uh, uh, ook een de toekomst... Uh, maar dan de gelijktijdig is de grote vraag: hoe doe je dat? Uh, en uh, uh, uh, ook die urbanisatie, uh, die, uh, die mensen van het platteland, die gaan naar de stad om een betere toekomst te, uh, uh, uh, er te verwachten. Uh, zo die urbanisatie die op de wereldschaal merken we hier: wat we noemen immigranten, allochtonen, die komen wegens diezelfde urbanisatie. Wij zijn de grote stad ten opzichte van de dorpen. Als, als India of, of Afrika. Ja, de trek naar de grote stad, die blijft allemaal voortduren. Ja, want... dat gaat gewoon door. En daarvoor heb je gewoon een... Uh, ik vind het een heel bijzonder. Hebben ze een behoorlijk uh, goede plan bedacht. Uh, echt een soort corridor tussen New Delhi en Mumbai... Eh, waar eh, euh, infrastructuur is, uh, trein eh, voor, de, voor, de, voor goederen treinen... en ook natuurlijk voor, uh, voor uh, uh, uh, uh, de weginfrastructuur. En langs deze weg, langs deze structuur... hebben ze bedacht aantal van die ontwikkelingen, economische ontwikkelingszonen. Ja, en in daarvoor... uw masterplan staat dat u wil streven dat... De armen zich net zo lekker voelen als de rijken in die nieuwe ja. stad. Hoe ja. gaat u dat bereiken? Nou, dat is, dat is niet eenvoudig. Uh, kijk, uh, die groei betekent alleen maar voor de happy few. Uh, maar we hebben uh, uh, uh, de regering van India overtuigd, uh, die onze opdrachtgevers op alle niveaus, dat uh, uh, de duurzaamheid aan de ene kant, van de ecostad, de green city, de groene economie enzovoort, so dat hebben ze absoluut omarmd. We hebben ze overtuigd dat, dat ook sociaal duurzaamheid een heel belangrijk onderdeel is Maar hoe doet u dat dan in de planning? Wat zegt u? Hoe gaat u dat dan plannen? Hoe doet u dat? Nou, we, we hebben gezegd dat eigenlijk doorsneden van de straat, doorsneden van de plein... Eigenlijk ook in Kattenbroek was dezelfde mantra. Dat moet een doorsnede van de samenleving zijn. Als we zien dat bijvoorbeeld één echte baan in India levert vijf tot tien formeel en informeel... Extra banen erbij. Huishoudsters? Uh, bijvoorbeeld. Uh, schoonmakers. Uh, uh, op alle niveaus. En die worden genegeerd. Dat is een soort informeel sector. die discussie hebben we in Nederland ook gehad. Legaal, illegaal. Maar daar wordt volledig genegeerd. Dus u gaat ook huizen bouwen slams. voor dat soort mensen eigenlijk? Wat zegt u? U bouwt dan ook woningen voor die mensen? Ja, dat is de bedoeling. We hebben in alle dorpen. is een zeg maar 42 dorpen. Waar die stad komt, hebben we gehandhaafd met een uitbreidingsmogelijkheden. En daarom gezegd, de sociaal-economische, eh, zodanig doen dat die laag daar kan ook huisvesten. Dus ze wonen tussen rijke mensen in? Ja. Arme rijk door elkaar Ja, maar wat, wat, wat heel bizar is, ze besteden de hele dag in een rijke woning om ja. schoon te maken, voor die kinderen oppassen uh, uh, uh, uh, uh, uh, hoe moet ik zeggen de ja maar s'avonds uh, gaan ze brengen. nu meestal weer terug naar hun eigen sloppenwijk toch, ja, zo werkt ja, dat ja, in de praktijk moet ja maar dat, dat is nu de bedoeling is dat, dat, dat binnen de stad uh, dat ook zichtbaar zijn dat ze niet een soort uh, onzichtbaar uh, deel van de samenleving maar u denkt dat, u dat te kunnen boor? sturen, want het kenmerk van sloppenwijken is het trekt steeds meer mensen ja. van het platteland aan er komen er steeds meer bij zo'n stad die groeit, wordt economisch uh, florerend ja. en dan ja. komen ze weer en hoe stuurt u dat dan? Nou, dat is een van de dilemma's in de planning. Aan de ene kant wil je plannen om de chaos te, uh, te ontsnappen. Aan de andere kant, de chaos, uh, een, een, uh, ik vind het een heel belangrijk onderdeel van de stad is. So daar, daar, dat absoluut een dilemma is, maar daar hebben wij gezegd, niet te veel. Want kijk, wij klagen over de nieuwe steden die, die, die stampen uit de grond. En organisch groei niet plaatsvindt. Nou, hier geven we een mogelijkheid... ...out de grond stampen, maar gelijktijdig organisch groei van binnenhoud ook te bewerkstellen. Dan daar komen die plattelanders naar, naar, naar de stad toe, die hebben helemaal geen opleiding. Gaat u ze ook nog enigszins onderwijs geven, is dat de bedoeling? Ja, ja dat, is, dat is bijvoorbeeld met die dorpelingen een uh, goede afspraak gemaakt... Uh, hun kinderen, kleinkinderen krijgen de voorrang uh, voor, uh, voor onderwijs. Dat zijn de dorpelingen die uh, moeten wijken voor de bouw van deze nieuwe stad? Uh, nee, ze wijken niet. Ze blijven daar wonen. Alleen een deel van hun uh, uh, agrarisch land, zeg maar, uh, landbouwgebied, die moeten ze gewoon in, uh, indalen. Uh, uh, en daar hebben we weer een, uh, een uh, advies gegeven, een model ontwikkeld. Maak ze maar aandeelhouder van de zeg maar, toekomstontwikkeling. Niet eenmalig afrekenen met. Uh, met uh, uh, zeg maar aankoop van grond. Maar maak zijn aandeelhouders... zodat hun families... hun kinderen, kleinkinderen... mee profiteren met de economische groei. Dat is een soort een heel subtiele... Uh, uh, gebruik maken van onze kapitalistische structuur, zeg maar. Ja. Nu hebt u veel in China gebouwd. En daar zijn ja. hele nieuwe steden verrezen. En sommige daarvan zijn niet bewoond. Die zijn leeg, dat zijn spooksteden. Dat ja. is gewoon uh, speculatie. Speculatie en nog een speculatie. Ja. Hoe denkt u dat hier te voorkomen? Nou, dat is, dat is toch een behoorlijk verschil tussen China en India. Hier is een, uh, in India is een soort uh, uh, uh, uh, geplande economie. Centraal economie en, uh, en markteconomie. En daar is natuurlijk ontzettend veel geklaagd over die publiek sector. Dat ze hebben veel te veel macht. In mijn ogen het heel belangrijk is. De sturing vanuit de publieke sector moet plaatsvinden. Uh, dus er is een behoorlijk uh, uh, ja, ideologisch en idealistisch denken. Uh, vanuit de, de sociale, culturele. Uh, uh, uh, fundamenten, zeg maar. Nou, daar, daar is. Daar, uh, uh, so ik, zie, ik zie in die zin een verschil. Die speculatieve. Uh, in India zal dat niet dezelfde wijs doorgaan zoals in China is. Terwijl er in China ook is, is. Want elke jaar diezelfde huis die wordt, uh, uh, uh, uh, uh, zeg maar, de prijs verdubbeld yeah. twee keer zoveel. En daarom staan de steden leeg. Want niemand, iemand heeft dat aangekocht, die wil niet verkopen, die gebruikt niet, die heeft het nodig, die wacht tot volgend jaar, want die prijs gaat omhoog. U gelooft in de maakbare samenleving, hè? Ja, ik ben misschien een van de, de laatste mooie kanen. <güls> ja, ik geloof erin. Als je een stedenbouwkundig bent, als je een architect bent die met die maak... Uh, met voortdurend met de maken maken heeft, uh, daar moet je wel in geloven. Maar daar zijn we dagelijks mee bezig. Met wetten, met, uh, met regelgevingen, met afspraksystemen. Als we bezig zijn in Europa met de economische crisis... we zijn bezig met de maakbare economie. So, we willen, willen dat ontkennen. We denken dat de markt als een soort toverformule van zelfsprekend iets doet. Hoe wordt u daar in is... India ontvangen, meneer Balotra? Met alle EGA's? Ze zeggen, ja, ik, ik, ik, ik was een beetje streng. Ik heb ze verteld, ik ben als een uh, angry young man uh, uh, weggelopen. Uh, en ik ben uh, met, uh, me, met heel veel idealen en heel veel liefde ben ik hier terug. Zo uh, so help, uh, help me. Uh, en dat heeft wel een hele bijzondere invloed gehad met die discussies en gesprekken. Dus so, ik ben niet daar als het deskundig van, ik weet het beter. Uh, het, is, het is inderdaad samen uh, uh, uh, met al die, die regeringsideale uh, uh, beleiden... Uh, die vijf jaar planning wat ze hebben... ik heb dat als onderlegger gebruikt om te, om, om te zeggen... Dat, dat moeten we nu ja. in de praktijk brengen. Hoe gaat de nieuwe stad heten? Net zoals Lelystad. Ja, dat, dat is een werk titel. Lely, uh, Balotra City? Nee, nee, nee. nee, nee. nee dat, dat is een soort... Een beetje, uh, want dat is alles gebaseerd op uh, zonne-energie... Uh, zo heb ik de, de, de werktitel gegeven, Suryapur. En Suryapur betekent letterlijk uh, uh, stad van de zon. Zo so, eindelijk wordt een stad, uh, want Herogowaard is een groot wijk. Ik noem de stad van de zon. En uh, uh, so dat is de werktitel. En gaat u nog meemaken dat u kunt rondlopen in uw eigen stad? Tuurlijk, vanzelfsprekend. Ik ben optimistisch. Ashok Balotra, architect en stedenbouwkundige... van bureau Kuiper Compagnons in Rotterdam. Hartelijk dank. Graag Tot 12 uur nog. Verslikt in de bovengarantie? Nou, dan schiet Superman te hulp. Bordjes blijven een prijs verlaagd bij Albert Heijn, maar toch hogere prijzen. Daar kwamen twee studenten achter. Dat en meer naar het nieuws met Dorald Megens. Radio 1 Het NOS-journaal. De 18-jarige Angolese asielzoeker Mauro moet het land uit. Minister Leers vindt dat hij voor hem geen uitzondering kan maken. Hij zegt dat hij consequent moet zijn. Mauro woont sinds zijn negende in Nederland. Het Italiaanse kabinet is het eens geworden over verhoging van de pensioenleeftijd... zoals geëist door de EU. Dat melden althans Italiaanse media. Die zeggen dat coalitiepartij Lega Nord overstag is gegaan. Daar zou dan we wel tegenover moeten staan... dat premier Berlusconi rond de jaarwisseling opstapt. Minister Verhagen wil dat ondernemers zich matigen. Dat zei hij in een toespraak in de Amsterdamse effectenbeurs. Volgens Verhagen is de crisis mede veroorzaakt... door onverantwoord gedrag in de financiële sector. In dat verband had hij het over de hoge bonussen... en de volgens hem onverantwoorde risico's die zijn genomen. En het nieuwste toestel van Boeing, de Dreamliner... heeft zijn eerste vlucht met passagiers gemaakt. All Nippon Airways vloog een handjevol veel betalende passagiers... van Tokio naar Hongkong. De eerste vlucht stond gepland voor drie jaar geleden. Maar stakingen en problemen bij het ontwerp en de productie gooiden roet in het eten. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. En dit is de ANWW Verkeersinformatie met files op de A50. Arnhem richting Os. Daar staat door een ongeluk tussen de knooppunten Valburg en Ewijk 6 kilometer. En door werkzaamheden net over de grens in Duitsland staat het verkeer in de file op de A76 vanuit Geleen. Daar staat tussen knoppunten Essen en de grensovergang 5 kilometer. Dit is de gids.fm met Felix Burders. Superman. Hans Landskroon kocht een tweedehands Toyota bij wat hij dacht een Bovag-garage. Auto SG in Harlingen. De auto ging stuk en toen Hans Landskroon terugging voor de zo geroemde Bovag-garantie bleek hij er niet te zijn. Sterker nog, hij had er zelf voor getekend om daar vanaf te zien, ontdekte hij tot zijn grote schrik. Hij mailde Superman. Een heel dossier inmiddels? Ja. lijdt u eronder? Ik leid eronder in de zin dat ik uh, het gevoel heb dat ik belazerd ben. En daar kan ik heel slecht tegen. Superman is aangekomen in Leeuwarden bij de heer Landskroon. Samengevat, waar komt het probleem op neer? Uh, men heeft mij een andere auto beloofd dan ik heb gekregen. In de zin van, uh, er is mij een auto beloofd die volledig dealer onderhouden zou zijn. Maar het blijkt dat hij uh, 40.000 kilometer zonder enige vorm van onderhoud heeft rondgereden. Waren er nog meer dingen anders dan u gedacht had? Uh, ja. Uh, toen wij uh, het terrein van de garage opreden, zagen we dat het een BOVAG-garage was. En dat had bij ons meteen zoiets van... dit is een vertrouwde plaats om een auto te kopen. Wanneer ontdekte u dat er wat mis was? Uh, tien minuten na het vertrek uit de garage. Het begon te regenen en uh, de ruitenwissers die, uh, maakten me de helft van het ruit schoon. Ik kwam thuis en daar was het licht een beetje anders. En toen ontdekte ik dat er op het dashboard een rood controlelampje brandde. En in het boekje opgezocht, dan bleek dat het gewoon een uh, signaal was om naar de garage te gaan. Oh ja. Ik heb eerst even voor de veiligheid gebeld met de BOVAG. Van hoe zit dit, wat kan ik verwachten, A van een APK-keuring. Want hij zou een APK-keuring hebben gehad. En een afleveringsbeurt. Maar wat zei de garage toen u belde? Uh, nou, ze waren in eerste instantie geïrriteerd dat ik uh, eerst contact had opgenomen met een ander. De BOVAG. Met de BOVAG. En uh, daarna, met uh, no nogal wat onderhandelingstijd... hebben we kunnen afdingen dat de auto terug kon gaan naar de garage voor een, een beurt. En daar is uh, de auto nagekeken. Waren toen de problemen opgelost? Nee, het uh, rode lampje brandde nog. Toen dacht ik, nou, dan blijft er maar één ding over, ik ga naar de Toyota garage. Daar hebben we de auto naartoe gebracht. En uh, bij het inschrijven bleek al... u bent opgeroepen voor een terugroepactie en daar hebt u niet op gereageerd... Nou, ik zei, ik heb die auto nog met een paar weken, dus uh, dat is de vorige eigenaar geweest. Nou, oké, okay, dan doen we dat erbij. Ik werd s'avonds gebeld van, ja, het ziet er toch iets minder prettig uit dan uh, u waarschijnlijk altijd Wat kwam men tegen? Een al heel lang lekkende koelwaterpomp. Die was gewoon aangegroeid en aangekoekt met koelmiddelen aan de buitenkant. En men kwam twee uh, remschijven tegen die uh, goed onder de minimale dikte waren. Dit resulteerde in een rekening van... Uh, ...duizend en vier euro en 71 eurocenten. Oh, man, man, man. Uh, zei... Nou, Wat wilde zij betalen? Niets. Helemaal niks. En ik werd eigenlijk nog zo'n beetje weggezegd van... ...ja, je kunt het wel proberen, maar dat doen we gewoon niet. Wat kost die auto? 87,50. En u dacht voor dat geld heb ik bovengarantie? garantie Ja. U dacht ik koop bij een bova -bedrijf? Ik koop bij een bova -bedrijf. ja. Dat blijkt dus uh, een beetje een tegenvaller te zijn... ...want bij het uh, tekenen van het koopcontract werd mij op een gegeven moment een formulier onder mijn neus geschoven. Zo in de gauwheid zo even afwerken van de procedure. Die moet u even tekenen, dat is voor het inruilen van de oude auto. Uh, en dit is voor het contract van de nieuwe auto. En uh, hier moeten even twee handtekeningen onder elkaar. Maar wat heeft u dan getekend? Nou, dat blijkt dus achteraf dat ik uh, via mijn tweede handtekening... heb afgezien van BOVAG-garantie. Oh, man Voelde u zich achteraf geen enorme sukkel? Ik, uh, ik vind sukkel een heel vriendelijk woord. Ik was behoorlijk, uh, ja, behoorlijk boos op mezelf. Wat dacht u? Wat een zaak. Hoe, hoe stom kun je zijn? Je zegt iedereen lees voordat je tekent en op een gegeven moment moet je zelf wat tekenen. Ja, verschrikkelijk. Oh superman. De superman is aangekomen bij meneer Trooswijk. Hij is uh, de eigenaar van het bedrijf SG, wat de auto heeft gekocht aan de ontevreden meneer Landskroon. Uh, meneer Trooswijk, u heeft het hele verhaal gehoord. Heeft u ook een beetje moeten huilen een beetje moeten sniffen om de avonturen van meneer Landskroon? Heeft u medelijden met hem? Nou, nee, wij, wij hebben niet alleen medelijden met hem. Uh, wij uh, vinden dat wij uh, realistisch gehandeld hebben. En uh, ja, hij heeft een gebruikte auto gekocht. Hij heeft een auto gekocht zonder garantie. Daar heeft hij ook keurig voor getekend. Dat is ook tegen hem gezegd. Laten we nou even de klachten doornemen. Meneer zegt, ik kom bij dat bedrijf SG in Harlingen. Ja. Ik ben ervan overtuigd dat het een BOVAG bedrijf is. Er wordt er mee geadverteerd op internet. Er staat een BOVAG-schild op het bedrijf. Ja, dan koop je vertrouwd, dan let je niet zo goed op. Want A, het zou een hartstikke goed bedrijf zijn. En B, mocht er wat gebeuren, heb je volle garantie. Waarom concurteert u zo met BOVAG? Terwijl, nou, u, terwijl, wij, u, terwijl wij, u vervolgens. ...niet automatisch bovenaf garantie geeft? Nee. Je koopt bij u een auto in principe zonder garantie... ...en dan kun je voor 500, 1000, 1500 euro allerlei uitgebreide pakketten erbij ja. kopen. Volledig dealer onderhouden. Het blijkt nu dat er een gat is van ongeveer 40.000 kilometer. Ja, ik heb één beurt vergeten, ja. Dat is fout. Ik vind uh, de remschuiven vind ik een uh, wel sneu. Is er nou iets van een oplossing te vinden waarvan u zegt... ...nou, daar kan ik me ook in vinden? Of zegt u, wij doen gewoon helemaal niks? Wij bieden deze meneer aan een, een grote beurt te doen voor zijn auto. Dat zal ongeveer tussen de 150 en de 200 euro wezen wat hij aan korting krijgt. En dat vinden wij een heel reëel bedrag. Supermin is aangekomen bij de BOVAG, bij Paul de Waal. De garage wil een klein gebaar maken... Wat is u, u kent de zaak inmiddels, vakkundig oordeel? Nou, laat ik vooropstellen dat de koper een belangrijke fout heeft gemaakt. Hij heeft uh, niet gekozen voor bovengarantie. En daar heeft hij ook nog eens een keertje voor getekend. Daarnaast uh, blijkt het onderhoud, uh, de onderhoudsbeurt, daar blijken wel wat steken te zijn uh, gevallen. Uh, wij vinden het als BOVAG heel redelijk dat er een tegemoetkoming zou komen... Dat, er, uh, dat je ergens in het midden van de schade zou uitkomen. Standaard is het zo dat je, als je een auto koopt boven de 4.500 euro bij een BOVAG-lid... dan heb je BOVAG-garantie... Tenzij je daar expliciet van afziet. Nou, in dit geval is, is onder meer geen BOVAG koopovereenkomst gebruikt. Daarop staat namelijk standaard de garantie aangevinkt. De manier waarop zij adverteren met garantie is niet volgens de afspraak, is niet volgens de regels die BOVAG daarvoor stelt. Zij overtreden de BOVAG-regels? Ja, zij adverteren met uh, allerlei garantiepakketten. Het enige wat ze uh, niet aanbieden is BOVAG-garantie. We gaan ze aanspreken op het feit dat ze op een manier adverteren met garantie die niet uh, volgens de bovagregels is. En dat zullen ze moeten aanpassen. En anders? Nou, dan uh, geven we ze er natuurlijk even de tijd voor. Maar uh, in het uiterste geval kunnen ze voorgedragen worden voor rooiment. Auto SG in Harlingen is dus gewaarschuwd. Die fantasiegarantiepakketten garantiepakketten mogen niet bij een bovengarage. Het is bovengarantie of geen garantie. Hans Landschroon krijgt van SG een kleine pleister... op de financiële wonde, 150 tot 200 euro korting. Wil die meer? Dan moet hij naar de geschillencommissie. De Blijvend in prijs verlaagd of nu nog goedkoper. U kunt er niet omheen als u in de supermarkt loopt. De schreeuwende bordjes die u vertellen... dat u nog minder geld hoeft uit te geven aan de dagelijkse boodschappen. Maar denk eens goed na. Heeft u ooit een bord gezien met een... Prijsverhoging? Nou, waarschijnlijk niet. Want geen winkel zal u vertellen dat u meer moet betalen. Dat wekte de nieuwsgierigheid van twee studenten die een systeem ontwikkelden om de prijsontwikkelingen bij Albert Heijn te volgen. En wat blijkt? Er zijn veel meer prijsdalingen dan verhogingen, maar toch worden de boodschappen duurder. En daarover praat ik met Thijs van der Tuin, een van de bedenkers van het systeem, en de website inprijsverhoogd.nl, waarop al die prijzen zijn te volgen. Goedemorgen. Goedemorgen, in de Tuin. Meer dalingen dan verhogingen, maar toch duurdere boodschappen. Hoe kan dat dan? Um, nou, Het komt erop neer dat er heel veel prijsverlagingen zijn. Ongeveer 15.000 hebben we de afgelopen anderhalf jaar gesignaleerd. En dat er maar 5.000 verhogingen zijn, maar dat de verhogingen substantieeler zijn dan de verlagingen. Dus dan moet je denken dat het maar met een paar cent omlaag gaat. Tegelijkertijd gaan de prijzen ook met tientallen centen omhoog. En om welke prijsverhogingen gaat het dan? Uh, dat zijn heel veel verschillende producten. Um, Product, er zijn een aantal producten die heel erg schommelen ook in prijs. Bijvoorbeeld versproducten, aardbeien en dergelijke. Um, maar wat we bijvoorbeeld zien is dat uh, trostomaten... de afgelopen anderhalf jaar 50% in uh, prijs zijn gedaald. Maar bijvoorbeeld dat uh, rookworsten heel erg gestegen zijn in prijs. Ongeveer een derde. En is daar een verklaring voor te vinden? Voor een deel gaat het natuurlijk om seizoensproducten. en Maar ook misschien uh, grondstofprijzen die omhoog gaan. Het is natuurlijk logisch dat er ook prijzen om grondstoffen worden duurder... en de arbeidskosten gaan omhoog. Dus... Dat wordt ook verrekend in de prijs. En wat is nu een opvallende daler? Een opvallende daler is de trostamaten. Die zijn nu ongeveer zo'n 50% goedkoper. dan. Zijn er ze... nog andere? Zeker, zeker. Uh, bijvoorbeeld de aardappelen zijn heel erg goedkoper op dit moment, merken we. Dat die op dit moment zo'n 1 derde goedkoper zijn dan ze eigenlijk de afgelopen anderhalf jaar geweest zijn. En maar dat staat ook dat... bij een prijs verlaagd dan, die aardappelen? Of staat het er niet bij? Die staan ook bij een prijs verlaagd, maar dat doen wij niet. Uh, we denken dat Albert Heijn daar prima toe in staat is om dat zelf te doen in hun uh, aanbiedingen en ook in de winkels er aandacht voor te vragen. Dus dit is iets wat wij niet doen, maar het is wel zo. Nu, hebt u samen met uh, een andere student een heel systeem ontwikkeld... om die prijsontwikkelingen te volgen bij de Albert Heijn. Klopt. Hoe werkt dat precies? Uh, nou, Voor een belangrijk deel halen wij onze informatie van de Albert Heijn website zelf. Um, dat is een deel wat we doen, uh, een automatisch proces. Maar er gaat ook nog een heel handmatig proces overheen met uh, controles en dergelijke. En ook voor een deel doen we ook gewoon zelf nog in de winkel. kijken. we, we doen elke dag nog onze boodschappen, dus... We zien als producten duurder zijn geworden of lager zijn geworden. En dat proberen we ook mee te nemen in de, de website. U loopt elke dag door een Albert Heijn heen? Ja, maar niet bewust met het doel om echt voor prijs te kijken. Maar dat is wel iets wat je gaat opvallen als je daarmee bezig bent. En waarom doet u dat? Uit nieuwsgierigheid? Het is begonnen uit nieuwsgierigheid zo'n anderhalf jaar geleden. Het was toen Albert Heijn begon op dat moment heel erg op de prijsverlagingen, de blijvende prijsverlagingen, de nadruk te leggen. En wij dachten dat nou, het kan niet alleen de hele waarheid zijn... dat er ook nog een keerzijde zou moeten zijn. En de prijzen zullen ook voor een deel ook verhoogd moeten worden... om dat te compenseren. En wij wilden daar uh, inzicht in geven voor onszelf... en voor mensen die dat leuk vinden. Mensen die het leuk vinden, dat kan iedereen zijn. Maakt niet uh, uit. Dat, ja, wat wij zien is dat... Uh, nu in de gebruikersgetallen zien we dat het gewoon consumenten het leuk vinden... om gewoon één of twee keer langs te komen te kijken. En op Twitter te volgen wat we doen. Uh, maar dat voelt ook dat er mensen uit de voedingsindustrie heel erg geïnteresseerd zijn in het product dat we bieden. En dat is dus gewoon informatie van de Albert Heijn. En kijken welke producten worden duurder, welke worden goedkoper En wat doet mijn product, bijvoorbeeld van, uh, als je nou, van de rookworsten bent... dat je wil weten wat doet mijn product op dit moment. Hoe duur is het? Hoe, voor hoeveel geld wordt het verkocht? Een handig speeltje dus voor managers? Uh, voor een deel is het ook een handig speeltje voor managers. En voor de consumenten is het natuurlijk gewoon leuk... om meer inzicht te krijgen in wat de kosten En reageren andere supermarkten op de site bijvoorbeeld? Uh, ongetwijfeld. Heeft uh, het invloed? Nou, Heb prijsverlagingen behandeld of... andere de supermarkt? Ik weet niet of het uh, direct invloed heeft. Want ik denk dat de supermarkt zelf ook al heel veel dingen in, in lijn hebben... om dat te meten. Dus, uh, maar ik denk dat ze zeker ook ernaar kijken wat het Albert Heijn doet... En... Misschien dan ook onze website daarvoor gebruiken. En waarom volgen jullie alleen Albert Heijn? Uh, nou, we zijn daarbij begonnen omdat sowieso de grootste is. En het was haalbaar voor ons om dat te doen. Uh, maar de grootste is, het is de marktleider natuurlijk in Nederland. En wij, wij doen ook onze boodschappen bij de Albert Heijn. Dus het was voor ons een gemak, als het ware... En ze hebben natuurlijk een website waarop al die prijzen te zien zijn. Dus, uiteraard, uiteraard. Hebben andere supermarkten dat ook? Er zijn uh, meer supermarkten die dat hebben, geloof ik. Dat weet ik dan niet helemaal zeker. Maar we zijn er wel mee bezig om te kijken of we dat op andere schaal ook kunnen doen. Want jullie willen uitbreiden? Zeker, zeker. Zowel in de diepte als in de breedte. Dus in de breedte zou het zijn meer supermarkten toevoegen. Kijken of we meer kunnen analyseren. En de diepte om gewoon betere analyses te geven ervan. En uh, denkt u dat Albert Heijn zich laat beïnvloeden door uw systeem? Ik denk het niet. Ik denk dat Albert Heijn, Albert Heijn is een groot bedrijf En die voert vaak natuurlijk zijn eigen koers. En die zal uh, gaan proberen ja, zijn eigen prijs te bepalen. Voor een deel. En ik denk niet dat ze zeggen van, dat wij er echt heel veel invloed op hebben. En blijft die website gratis? Of uh, gaan jullie binnenkort geld vragen voor al die informatie? Nou, zeker voor wat er nu staat. Het blijft gewoon gratis. Maar we zitten wel te kijken als we meer uitbreidingen doen. Dat er misschien voor professionals iets kan zijn wat we kunnen bieden voor ze. Tegen ik, een betaling. Ik ben heel erg benieuwd naar uh, uw studie. Uh, communicatiestudies in Utrecht. Hartelijk dank. Thijs van der Tuin, een van de bedenkers van het systeem. en van de website inprijsverhoogd.nl. Gisteravond speelde de Amerikaanse saxofoongrootheid Sonny Rollins in het muziekgebouw in Eindhoven. En verslaggever Botte Jellema, je ging erheen? Maar niet alleen. Nee, ik had Benjamin Herman meegenomen. Het is een enorme bewonderaar van uh, Rollins, en hij heeft hem ontmoet. En het was heel erg leuk. Hij was er helemaal ondersteboven van. Dat zal je straks horen. En Benjamin Herman, dat is de bekendste mannelijke saxofonist van Nederland. Hij is onder andere de vorm van New Cool Collective en zijn grote held is dus Sonny Rollins, die als een van de laatste overgebleven van de grote jazzmuzikanten nog altijd optreedt en speelde in het verleden met Miles Davis, John Coltrane, Thelonious Monk en hij heeft tientallen platen gemaakt. En Sonny is inmiddels 81 Hij speelt. In Nederland. Benjamin verheugde zich dus ook heel erg op het concert toen we er naartoe liepen. Ja, ik heb volgens mij al zijn platen. Ik ben een enorme fan en ik heb, ik denk een jaar of zes, heb ik heel erg met zijn muziek bezig gehouden. Ik ben, vanaf mijn twaalfde ben ik al, uh, luister ik al naar zijn platen. En ja, ik heb ontzettend veel uitgeplozen van wat hij aan het spelen is en wat hij, wat hij speelt. En de stukken die hij speelt heb ik geleerd en zijn composities. Wat maakt hem dan zo interessant? Wat is dat in zijn spel waardoor je dat allemaal wilde uitpluizen? Hij heeft een, een, een manier van improviseren. Hij, hij speelt met, met timing, dus met waar hij die noten precies speelt. En het soort trekken en duwen van het ritme. Hij, hij kan ontzettend veel met uh, harmonische wendingen. Hij kan heel goed motiefjes transponeren en op allerlei manieren neerzetten, omkeren. en... Uh, ja, het, het, het houdt nooit op bij hem. Nee. Hij omschrijft het zelf ook als dat hij improviseert op een manier zoals de zee. Dat komt met golven nee. bij hem. En het is heel leuk om mee te maken, vooral live. Dat je hoort dat iemand steeds weer een nieuw idee krijgt. En daar zelf ook heel blij van wordt tijdens het spelen. Die nummers die duren soms ook drie kwartier. Mm het -hmm. gaat allemaal maar door. En waar, wie zie je? Ik zie uh, Hans en Hans is uh, een, Eigenlijk nog grotere fan. Dus en de Koen... saxofonisten ja. verzamelen zich. Ja. <laughs> Ze zijn allemaal van de partij. Ja. En je hebt wat voor hem me meegenomen? <laughs> ja, ik heb opnames voor hem me meegenomen. Ik weet niet of hij die zelf heeft. Die zijn opgenomen volgens mij in 1968 of 67, ik weet het precies een jaar toch niet. In een cafeetje in Arnhem met Ruud Jacobs op bas en Han Benning op drums. Georges Jazz Café. En dat zijn illegale opnames, die zijn ooit gemaakt door iemand met een bandrecorder. En die zwerven zo'n beetje door de, de jazzgemeenschap in uh, Nederland. Ja. En ik ben heel benieuwd of hij ze zelf heeft. Dus uh, ik heb ze even voor hem gebrand en meegenomen. Een dat het niet vol is. Ja, we zijn uh, in de zaal en het verbaast me ergens is dat het uh, niet vol is, het is, uh, het is niet uitverkocht. En dat geeft me toch een, een lichtelijk, ongemakkelijk gevoel tegenover Sonny Rollins zelf. Van ja, we houden wel van je hoor. Ik hoop dat hij uh, dat, dat weet. Volgens mij gaat er iets gebeuren. Ja, en toen kwam Rollins het podium op. Muziekgebouw in Eindhoven, 81 jaar. Kijk. Ja, je een grote tenoorzakken, sax aan zijn nek, fragiel en lang, eh, wit baardje, pluizen, getoupeerde grijze haren. Enorm wit overhemd aan en wiebelig, swingend vanaf begin af aan saxofoon, blazend als een jonge vent. En dat voor een uur en een kwartier achter elkaar. En daarna? Daarna kon Benjamin Herman uh, Sonny Rollins een cd'tje geven? Jazeker, hij er was er enorm zenuwachtig voor. Maar na afloop van het optreden konden we even de kleedkamer in en kon hij met zijn grote held spreken. Hallo. Yes, yeah, bij You have? <laughs> yes, and they, they say that you're a great <laughs> saxophone player. I do my best. Right, good. It's honor to meet you. Very lovely. nice to meet you. Can I say it was a, it was lovely to hear you again, and it's a pleasure to to be in, in, in the audience today. Oh, well, This is lovely. yeah, the, I was a little off today, but uh, the enthusiasm was there, you know? Yeah, well, it's always a, a pleasure to hear you. I've been listening to your music for so long, so it's... And it, and you still get a pleasure from it? Yes. Wow. Every this, time. What's wrong with this guy? <laughs> is something wrong with this guy? I've got something here, and I don't know if you know that this was secretly recorded But in Arnhem, no, and it's been circulating around the music music scene in, oh. in Holland. And it's it's the whole gig is on. Uh, uh, it's it's it's a, people have got it. I I made a copy for you. Oh, this is very good. And this was done in Ein Ein Einheim. Yeah. Oh, yes, I think I remember playing there with... Uh, How is Han Benick doing? He's very well. I spoke good. to him last week. Oh, great, great. And uh, uh, Ruth, the bass player, is doing well as well. They're, oh. they're both in good health. Very excellent. Ja, Benjamin zei dat hij met heel veel plezier geluisterd had naar het concert. En uh, Rollins vond het vooral het enthousiasme heel fijn. Maar hij zei: van, ja, ik had wel een beetje een off day. Heb je dat zelf ook gemerkt? Dat ja, een ik, off day heb, ik heb het niet gemerkt. Ik vond het alleen maar fantastisch. Maar ik denk dat het vooral een beetje bescheidenheid uh, bij hem is. Want dat merkte ik wel. Het is echt een hele bescheiden man die vooral vragen stelde aan Benjamin in plaats van andersom. En als hij zo praat, dan heeft hij uh, uh, nogal wat ademtekort. Maar op momenten die aan die saxofoon lurkt, dan is er niks van te merken. Nee, het is heel wonderlijk. Het is heel wonderlijk. En dat komt zo ook nog eventjes. En Benjamin die gaf hem dus uh, daar te plekken. Eerst het cd'tje met die opnames uh, uit, uh, uit Arnhem. I still I still mijn my uh breath. You know. Yeah. But um recently I've been seeing I've been doing a lot of stuff in the States, you know, yeah. just they've got some big awards and they have shows which I don't like to do. Ja. Yeah. And people tell me, "Oh Sonny, je breath is." is your... And you know when they say that to you, you have to be careful because it's like they take it Ja. dat yeah. Yeah, that, that is, that is inderdaad uh, hij zegt ook van ik, ik wil er eigenlijk niet te veel over praten over, over die lucht, want uh, uh, ik heb het maar als ik te veel over praat, ja, dan, dan gaat, het eigenlijk, uh, gaat het eigenlijk van je af. En Sony Rollins herinnert zich het concert met Ruud Jacobs en uh, Han Benning dat hij hier toen gaf. Hij had uh, veel plezier om die herinnering aan Holland op te halen. Hij heeft onder andere de soundtrack van de originele film Elfie, die een paar jaar geleden opnieuw is, uh, is opgenomen. Bij die originele film heeft hij ingespeeld met een saxofoon die hij van een Nederlander heeft gekregen. Uh, ja, en hij vertelt dat hij elke dag nog, uh, nog heel veel oefent. Maar hij wil er dus niet al te veel over praten over hoe het uh, met zijn fysieke gesteldheid is. Want uh, ja, hij wordt bang dat het alleen maar minder. Uh, Wordt als hij te veel mee bezig is. Oké, thank you. Okay. So much. Okay, take care. To you. Yeah, yeah, likewise. Lovely yourself, to meet man. you. Take care of yourself. do. Keep keep going, you know. Yes. Oké. Okay. Oké. Okay. Wij staan Oké, okay, good night, gentlemen. Nou, je hebt hem ontmoet. <laughs> Jezus, ja, yeah. ik ben helemaal nog gaan trillen. <laughs> Een grote held, ja. Yeah. Ja, ja. Maar je hebt al zijn platen jaren bestudeerd. Ja, zeker weten. Dus het, is, uh, het is heel leuk om eventjes in levende lijven te zien. Ik heb in mijn leven wel vaker muzikanten ontmoet waar ik uh, tegen opkijk. Maar dit is wel heel bijzonder, hoor. Ja. Er is nog een hele aardige man ook. Ja, maar daar dat kom ik altijd achter dat de, de beste muzikanten zijn ook de aardigste lui. Als je goed speelt, dan heb je helemaal geen, uh, geen grote bek nodig of niks. Het is wel Mooi. bijzonder. ja. Een mijlpaaltje. Ja. <laughs> ik heb je zo nog nooit gezien. <laughs> nee, <even. laughs> ik ben echt uh, een beetje aangeslagen. Ja. Een soort, uh, ik weet niet, ja, alsof ik uh, een klein meisje ben... en Justin Bieber heb ontmoet misschien. <laughs> Dat is ja. wel bijzonder hoor. Saxofonist Benjamin Herman, die zwaar onder de indruk is... van de ontmoeting met zijn grote held Sonny Rollins... gisteravond dus in Eindhoven. Ja, dus even, ik ga twee weken lang mijn handen niet wassen. Moet hij helemaal graag de volgende week weer. Is er nog wat op televisie vanavond? Nou, hebt u nog behoefte aan een live hersenoperatie op televisie? Dan kunt u terecht bij Max op Nederland 1. Charles Groenhuizen verslaat voor die omroep de operatie... en geeft samen met de medisch team uitleg. We willen de angst rond hersenoperaties wegnemen, zegt Charles. Ik weet niet zeker of dat lukt met het bekijken van een live operatie. Om half negen op Nederland 1. Dan kunt u ook kiezen voor Labyrinth. Dat wetenschapsprogramma dat gaat op zoek naar de beste manieren... om de gevaren van mensenmassa's te voorkomen. Dat is om tien voor negen op Nederland 2. En Profiel gaat over scenario-schrijfster Maria Groos. Ze vierde successen met onder meer de televisieseries Pleidooi en Oud Geld, de bioscoopfilm Familie en toneelstukken Ascloaca... en de geschiedenis van de familie Avenir. Daarover, en over de periode waarin ze borstkanker had... gaat vanavond Profiel om 11 uur op Nederland 2. Jurgen van den Berg zit naast mij met een uitgeprinte 3D-lunch. We gaan praten met Jaffe Fink, oud-hoofdredacteur van het opinieblad Opinio. En die heeft een boek geschreven dat zegt, gaat wat hem betreft over een journalistiek schandaal... en niet over een gifschandaal. Het heeft alles te maken met die probo koala. dat schip... Ja. Euh, nou, hij is helemaal in die zaak gedoken en hij zegt dat er is eigenlijk geen gif aan te pas gekomen. Dus dat is een interessant verhaal. En hij beschuldigt met name de journalistiek. En dan nog de stelling in stand.nl. Trouwambtenaren moeten een homohuwelijk kunnen weigeren. En die wordt verdedigd door... Nou, die valt het aan, Ineke van Gent, Tweede Kamerlid GroenLinks. Natuurlijk.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 Ik neem steeds grotere vormen aan, maar daar doet u niet aan mee, hè? We zitten elkaar een beetje in een crisis gaan praten, En dat moet u dus niet doen. Eén ding is duidelijk, het eindspel, dat is aan de gang. Zodat het uiteindelijk echt de moeder tegen eurotoppen gaat worden. Alweer, en hopelijk tot conclusies leiden. Radio 1, het nieuws van alle kanten.